Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jongeren hebben mentale problemen door de coronacrisis. Ze zijn bang dat ze voor examens zakken, het niet lukt om af te studeren... of hebben problemen doordat ze weinig sociale contacten meer hebben. Onderzoekers die stress en burn-out proberen te voorkomen... vroegen jongeren tussen de 12 en 24 jaar naar hun mentale toestand. Meer dan 80% van hen geeft aan dat ze het niet lang meer volhouden... als er niets aan hun problemen worden gedaan, zegt deze onderzoeker. De rek is er, er... ...letterlijk uit en dat betekent dat het risico op depressies, uh, burn-out, uh, verslaving en zelfs uh, suicide uh, de komende periode uh, helaas uh, zal toenemen. Heb jij wel eens gedachten aan zelfdoding? Bel dan 113 of kijk op 113.nl.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 Het KNMI heeft code rood afgegeven van de, vanwege de sneeuw die gaat vallen. En omdat het tegelijkertijd ook nog flink waait en kan vriezen. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Misschien kan je tijdens de sneeuwbuien niet verder dan 500 meter voor je zien. De waarschuwing geldt vanaf middernacht tot morgenavond voor het hele land. Geen sjaals, slee en schaatsen, maar een zwembroek en duikbril. Steeds meer mensen nemen graag een duik in koud water. In Noord-Holland is het een trend, onder meer bij deze jongens in Volendam. Bijna dagelijks plonzen ze even in het meer. Als je dat water uit, uitkomt, dan, dan voel je gewoon dat je, dat je leeft. En je voelt het gewoon en uh, Daar doe je het voor. Het geeft gewoon een kick. Het, is, het, zou eigenlijk, het uh, toppunt is eigenlijk als, we straks, als er straks ijs ligt, dat we dan een uh, wak moeten hakken om erin te komen. Dat zou wel eigenlijk het ultieme toppunt zijn. Mocht je nou geïnspireerd zijn, let wel op. De reddingsbrigade waarschuwt dat het niet voor iedereen weggelegd is. Je moet goed getraind zijn op de kou en ga nooit in je eentje zwemmen, zeggen ze. Het weer, af en toe valt de regen. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in het zuiden. Vanavond en morgen gaat het dus flink sneeuwen en kan er zelfs een dik pak van 10 tot 20 centimeter vallen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en Afrit Muiden. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen het Schouw en Broek in Waterland, 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeven zal zijn en wij gaan zo door, wordt het al te klein. Weet je nog wel, ouwe? Toen werd hij van ons weggenomen.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 Nieuwe dwanke vel, een molverham als Probian, Je zegt de verkeersagentjes en de van wel, En je gaat naar het boerenland. We gaan de wereld in. Met jij en jou En knip de schaapjes toe En buif je naar een knappe boerenvrouw Roep haar koe, Je zegt je teentje op een fijne plek Het maantje dat zal je nachtwit zijn En dan word je morgens wakker Met twee slakken in je nek En je neuriet het regijn over all plain thing. and then your fit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 De Verenigde Stratenzangers met de Smartklap 1971 Ze hebben jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt Diano met z'n allen. Ik heb jou al sleutel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 Kom mijn duivelje, dan is alles weer op okay. Dan voel ik me als een koning. Want mijn duivel brengt om vreemd. Dan voel ik me als een koning. Want mijn duivel brengt om vreemd. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog. Mijn hop is weer netjes en schoon.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 ik aan de beetje en mijn duivel keer in mee zit ik kop mijn duivel bladje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duivel breng een vreemd. Dan voel ik me als een koning, want mijn duivel breng een vreemd.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 dan strik ik je zo so zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kent erbij.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 So such is life Vertel, maar achter moet je niet omgeven. Laat mij als ridder jouw als brokjes de oude romans en doen herleven. Spoor in Amsterdam bijna. hier een pleintje daar een graal. Alles liet gehuld in de baardstel. In de helle lampenschijn, laat het mooie remband zijn. de potje, vroom en stil, verlaten, zolastiek. Ik ben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 Melancholie, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ach was ik maar, wij moeten thuis gebleven, ach was ik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 want hij was, zoals je noemt, heel erg een kennelijke staat. Uur Maritse vrouwen vrouw en zei ik, Marietje, kijk! Kees, die rijdt mijn nieuwe kippocht met de grond gelijk. Ah, maar laat dit lied op, glaasje Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden, dat is een goede raad. Wanneer je wat onzeker op je benen staat.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 Maak de morrel die je drinkt niet extra duur. Glasje op niet achter zien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 Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vol, waarvoor... Mijn I'm hey. a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 De rest, daar heb ik maar in aan. En dat is mijn grootste verlichting. Okay. Nooit geen zorgen verdriet, is oké. Okay. Kijk, mag pret en verdient. En wat het lot ook beslist.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 Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom. Maar van geniet. Pom pom pom, Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi wat lekker liedje, van geniet. Pom pom pom, dingen kan je erop zingen, is die goed of Pom. mijn pak dat, terwijl hij een ongeluk had. Hij sneet me op opslachten, maar hij zei ach, loop mijn pak dat, pak dat. Ik loop je toen naar de kapel en liet toen mijn wond herstellen. De dokter oh heer, sneet me toen weer. Kan je nog meer vertellen? Jepie, jepie, jepie, jepie, jepie, jepie, jepim, jepie, jepiedum, wat een lekkere liedje, aardemeelodie, wat je vangen niet. Pom pom pom, dipi dipi ten, dipi ten, dipi dipi ton, dipi ton. Allemaal alle dingen kan je daar opzingen, niet Jepten, jepied bowls, waters, dahum, liedje, je hoed of niet. Pom pom pom, dipi dipi ten, dipi ten, dipi jepied dipi ton, dipi ton. Wat een lekkere liedje, aardemeelodie, wat je vangen niet. Pom pom pom, dipi dipi ten, dipi ten, dipi dipi ton, Allemaal alle dingen kan je daar opzingen, niet je hoed of niet. Pom pom pom. Chance bij een vrouwtje in Brussel, ze heette Margrethe Hussel. Ze husselde echt, kuste niet slecht, was recht gezegd een puzzel. Ze zei van u kan ik Waar wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag datum zo vaak.